Honderd studenten in één discotheek in de hoofdstad van Utrecht en ik ben er ook en ze lijken mij allemaal veel mooier dan mij, veel toffer als ik ooit zal kunnen zijn. Kijk ze dan dansen, elke lachende God, ze flirten, ze chansen, hun hemel is hier. Dus ik ga maar aan de kant staan, niet bij de vloer staan, ik ga uit hun weg staan. Kijk ze dan praten, ze begrijpen mekaar, over een leven, wat ik toch nooit zal snappen. En dus om niet de sfeer te verpesten, houd ik mij stil, ik sprak nog nooit Dus ik ga maar aan de kant staan, niet bij de bar staan. Ik ga uit hun weg staan. En ook op de gang, daar versieren ze elkaar, Bruisend van liefde, ze zoenen elkaar. En door de emoties vallen ze bijna om. En om mij te ontwijken, tegen een muur van beton. Dus ik ga maar aan de kant staan, niet op de gang staan, ik ga uit hun weg staan. En ook op het, hier in het toilet worden de godinnen verdeeld, zodat iedereen gelijk wordt bedeeld. Want iedereen wil liefde, ook een vrouw ongesteld, dan voert ze je subtiel zat, in plaats van dat ze het vertelt.